Beste Aloha Radio Liggend Streepje NL, nu meer dan ooit hebben we uw hulp nodig. Al meer dan 25 jaar verzamelt, bewaart en deelt het internetarchief onze digitale culturele artefacten. Dankzij de vrijgevigheid van onze mecenassen zijn we uitgegroeid van een klein conserveringsproject tot een enorme bibliotheek die jaarlijks miljoenen mensen bedient. Ons werk heeft invloed gehad op de levens van zoveel van onze gebruikers die waarde hechten aan gratis en open toegang tot informatie. Vanaf het begin was het belangrijk voor het internetarchief om een non-profit organisatie te zijn, omdat het voor de mensen werkte. De motieven moesten transparant zijn, het moest lang duren. Daarom brengen we geen kosten in rekening voor toegang, verkopen we geen gebruikersgegevens of vertonen we geen advertenties, ook al bieden we burgers overal gratis bronnen. We vertrouwen op de vrijgevigheid van individuen zoals jij om te betalen voor servers, personeel en conserveringsprojecten. In de komende decennia zullen we voor een heel andere reeks uitdagingen staan. We hebben misschien nog geen universele toegang tot alle kennis bereikt, maar we kunnen het nog steeds. Terwijl we blijven groeien, kunnen we geschriften bewaren van niet 100 miljoen mensen, maar van een miljard mensen. We kunnen platforms en systemen hebben die worden aangedreven door altruïsme. Niet door advertentiemodellen. We kunnen een wereld hebben met veel winnaars, waar mensen deelnemen, leren en nieuwe gemeenschappen vinden. Ik geloof dat we samen aan deze toekomst kunnen bouwen. Als u zich geen toekomst kunt voorstellen zonder het internetarchief, overweeg dan om ons werk te steunen. We beloven dat we uw donatie goed zullen gebruiken. Aangezien we meer dan 99 petabyte aan gegevens blijven opslaan, waaronder 625 miljard webpagina's, 38 miljoen boeken en teksten en 14 miljoen audio opnamen. Als je onze site nuttig vindt, meld je dan aan. Uw steun zal ons helpen het web te bouwen dat we verdienen. Bedankt dat je bij me bent gekomen. Brewster Call oprichter en digitale bibliothecaris doe dan nu een fiscaal aftrekbare gift. U ontvangt een e-mailbevestiging die kan worden gebruikt voor uw belastingaangifte. V-Internet Archive is een liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk in Californië die is vrijgesteld van belasting op grond van sectie 501 C3 van de Internal Revenue Code. Federaal Belasting nummer 94-3242767